1 uur. Het NOS-journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. Minister Kamp studeert nog op versoepeling van de pensioenregels. Oplopende spanning in Libanon door strijd in Syrië en twente speler Douglas. Een van de nieuwe namen in de voorlopige oranje selectie. Vandaag periode met zon, een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. En morgen en vrijdag verandert er weinig. De pensioenen van de ambtenaren gaan in 2014 mogelijk met maar liefst 14% omlaag. Dat heeft het pensioenfonds ABP gezegd. En dat fonds wil dat minister Kamp van Sociale Zaken de regels voor de pensioenfondsen versoepelt. Minister Kamp bekijkt of dat kan, maar hij reageert terughoudend. Ik weet niet of de pensioenen van de ambtenaren misschien met 14% omlaag uh, moeten. Ik weet wel dat er problemen zijn met uh, de hoogte van de pensioenen en dat we dat uh, goed in beeld hebben en proberen om die besluiten te nemen die verantwoord zijn, zowel voor de ouderen als voor de jongeren. Daar is overleg over uh, gaande. Uh, de data waarop gekeken wordt of de beslissingen genomen moeten worden, die zijn steeds eind van het uh, jaar. Maar vooruitlopend daarop gaan we in september al bekijken of er al een tussenbeslissing genomen moet worden. En het overleg daarover is nog gaande. Maar het ambtenarenfonds zegt, ja, er moet 14% vanaf. Het is slecht nieuws, zo vlak voor de verkiezing ook. Ja, als de, als de maatregelen genomen moeten worden, als die belangrijk zijn voor de mensen die nu pensioen hebben of die in de toekomst pensioen krijgen, om de pensioenfondsen in stand te houden en ook om de jongeren in de toekomst pensioen te kunnen laten krijgen, dan moeten die maatregelen zeker genomen worden. Maar die percentages kan ik niet bevestigen. Het is dat er maatregelen op dit moment overwogen worden... om te gaan kijken of er op het punt van de rente nog wat bijgeslepen gaat worden. Dat zijn twee elementen. Eén element is dat er gekeken wordt de rente op de hele lange termijn of daar een correctie op plaats moet vinden. En het andere is dat er gekeken wordt dat als pensioenfondsen naar nieuwe contracten overgaan... waarbij rekening gehouden wordt met de, de risico's die je loopt met een pensioen... dan mag er mogelijk een opslag op de rente gerealiseerd worden. Nou, Daar is het overleg over gaande en dat zullen we onder andere in september ook zien wat er uitkomt. Maar maakt u zich zorgen voor de koopkracht van die ouderen? De koopkracht van ouderen in Nederland, als je naar de afgelopen tien jaar kijkt, is er een veel hogere koopkrachtstijging geweest voor ouderen dan van, van jongeren. Ja, maar ze kijken naar het geld van vandaag. Op dit moment staat de koopkracht van mensen met een aanvullend pensioen staat onder druk. En dat komt omdat, omdat er tekorten zijn in de pensioenfondsen. Dat is een feit. En de pensioenfondsen moeten dus maatregelen nemen. Een aantal jaren is er al geen indexering geweest. En dat werkt dus door in de hoogte van de pensioenen. En nu wordt er gekeken of de aanvullende daarop ook nog kortingen nodig zijn. En als dat gebeurt dan werkt dat ook in de koopkracht door. Um, dat is niet mooi als de koopkracht aangetast wordt. En daar maken we ons dus per definitie zorgen over. Maar wilt u die fondsen een handje helpen of niet?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 Sociale Zaken en Peter Blok sprak met hem. Lastenverlichting voor werkenden in 2014. Met dat punt meent VVD-leider Mark Rutte... zich in de verkiezingscampagne tot 1000 euro... kan dat belastingvoordeel oplopen, zegt Rutte. In Den Haag, politiek verslaggever Marcel Bril. Een klassiek VVD-onderwerp, lastenverlichting... waar de liberalen sinds jaar en dag de kiezen mee proberen te verleiden. Kies je voor de VVD, dan krijg je als werkende... een belastingvoordeel, is het credo.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 Hoe moeten wij nu nog campagne voeren... terwijl iedereen maar Sinterklaas loopt te spelen... en wetteijverd voor de beste Sinterklaas van Nederland? Moet ik dan maar zeggen, wij geven 2000 euro... en stemt iedereen dan op het DPK? Sorry, dat is, dat is volgens mij uh, niet de manier waarop we campagne moeten voeren. Dan de PvdA. Diederik Samsom spreekt ook van verkiezingscadeautjes. Ja, volgens mij zit Nederland niet te wachten op verkiezingscadeautjes uh, op deze manier. Nederland wil een geloofwaardig uitweg uit deze crisis. En die loopt niet via het uitdelen van cadeautjes aan kiezers vlak voor verkiezingen in de krant. Emiel Roemen van de SP is, als je de peilingen mag geloven, de grote concurrent van Mark Rutte. Roemen over de VVD-plannen. In 2014 belooft hij mensen van allerlei leuke dingen, terwijl er in 2013 meer dan 8 miljard aan lastenverzwaring bij komen. Ja, dan kun je wel leuk in 2014 allerlei leuke beloftes doen, maar dat trappen mensen denk ik niet in. Maar Rutte is niet onder de indruk van de kritiek. Ja, kijk, het is verkiezingstijd. Hè? Dus dat andere partijen niet meteen staan uh, te juichen bij plannen, dat uh, hoort bij verkiezingstijd. De campagne komt steeds meer op gang, al zegt Rutte zelf dat dit nog maar een voorschot is. Officieel begint zijn campagne zaterdag pas. Hij zal, net als Wilders en Roemen, vanavond niet aanwezig zijn... bij de campagne start van de NOS, waar de acht anderen wel bij zijn. En dat programma is te zien vanaf half negen op Nederland 1. Vorige week verloor uh, een man in groot brittannië een rechtszaak... waarin hij vroeg om hulp bij zelfdoding. En uh, zojuist is bekend geworden dat die man is overleden. Tony Nicklinson, zo heette die, correspondent Anne Sane in Londen... Uh, die man was patiënt hè. Uh, is al bekend hoe die is overleden? Nee, dat is nog niet bekend. Uh, Tony Nixon leed aan het insyndroom. In feite kreeg hij een hersenbloeding. Daarna raakte hij helemaal verland. Hij kon alleen nog maar met zijn ogen te knipperen. En uh, hij was gewoon heel afhankelijk geworden van andere mensen, maar toen man verder niks. En vond hij zijn leven menselijk en vernederend en vroeg hij dus om het volk zelf te krijgen. Het lock in syndroom had hij. Af en toe val je een klein beetje weg aan. Ik zeg het er even bij. De verbinding is niet al te best. Ja. Dus we houden het kort. Vorige week dus die rechtszaak. Ja, nu is die dus overleden. Thuis, die Tony Nicholson. Wat denk jij dat dit betekent voor het debat in Groot-Brittannië... over hulp bij zelfdoding? Ja, dat is moeilijk te zeggen. De rechter heeft zijn verzoek te omdat wij wet verboden om hulp bij zelfdoding te verlenen, Omdat dat gelijk staat... En het is dus ook aan het moment om deze wet te veranderen... Um, de zaak van Tony Nicholson is verder gekomen dan welk ander... ook tot het hoge gerechtshof. Maar ja, hoe dat nu verder zal, is vooralsnog onbekend, vooralsnog eigenlijk een beetje stil. Dat is onbekend, de reacties moeten nog komen. Uh, dank dat je toch even snel aan de lijn kon komen. Anne Saan in Londen, de lijn was niet uh, al te best... maar het nieuws is dus in Groot-Brittannië dat die Tony Nicholson... met het locked-in-syndroom is overleden. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Na het Midden-Oosten bij gevechten in het noorden van Libanon... zijn zeker tien mensen omgekomen en meer dan zeventig gewond geraakt. En die gevechten spelen zich af in de stad Tripoli. Journaliste Daisy Moore woont in Libanon. Daisy, wat is er bekend over die gevechten? Ja, die... We zijn eigenlijk maandag uh, al begonnen in een wijk van Tripoli die ook wel Klein-Syrië wordt genoemd. De spanningen daar tussen de uh, Alawieten en de Soenieten, die uh, uh, in die wijk wonen, twee verschillende wijken, lopen al uh, langere tijd op en escaleren dus nu ook weer. Uh, er worden zware wapens gebruikt, er wordt vooral s'nachts heel zwaar uh, gevochten, maar overdag gaat het ook, uh, ook wel door. Ik ben niet zo lang geleden daar nog uh, geweest en uh, nou, als je uh, de mannen ziet die daar dus uh, nu aan het vechten zijn, dat zijn goed getrainde uh, jongens die uh, ja, goed weten wat ze doen en uh, niet snel op zullen geven, denk ik. Wat doen de autoriteiten om die gevechten de kop in te drukken? Premier Najib Mikati, de premier van Libanon, zelf een soeniet uit uh, Tripoli, noemde het absurde gevechten. En uh, heeft opgeroepen ze zo snel mogelijk te stoppen. Het leger is ook uh, in die wijk uh, aanwezig. Ze hebben geprobeerd de afgelopen dagen uh, het een en ander te stoppen. Dat is niet gelukt, er zijn soldaten gewond geraakt. Dus er zal nu uh, gekeken moeten worden naar een andere oplossing om dit uh, geweld te stoppen. Het is iets natuurlijk waar iedereen wel bang voor was, het geweld in Syrië... wat overslaat uh, naar uh, de buurlanden. Is dit zo'n voorbeeld daarvan? Het is zeker een voorbeeld ervan. Het is ook niet nieuw dat uh, Libanon heel gevoelig is voor de, voor de spanningen uh, die van Syrië uh, de grens overkomen. We hebben natuurlijk uh, uh, afgelopen week gezien dat er hier ook mensen gegijzeld zijn. Syrische uh, Syriërs die in Libanon gegijzeld worden. En ook dit, die spanningen tussen Alewieten en Sunnieten in Tripoli, is zeker een, uh, een teken dat dat geweld inderdaad ook deze kant uh, naar Libanon komt. Dankjewel, Daisy Moore in Libanon. De filefuik. Uh, ja, de agenten die vorig jaar oktober op de A2 die filefuik veroorzaakten met de bedoeling een benzinedief te pakken... en waarbij een automobilist om het leven kwam... die agenten hadden anders moeten opereren. Dat is het oordeel van het OM over die hele zaak. En toch zegt het OM, die betrokken agenten worden niet vervolgd. Want ja, regelgeving op dat punt ontbreekt. Advocaat van de agenten, Jurjen Penn, die de 16 agenten vertegenwoordigt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ze worden niet vervolgd. De agenten, doet hen dat goed of denken ze er anders over? Dat ze niet vervolgd worden op zich doet ze goed. De toelichting erop gegeven wordt en het bijbehorende persbericht. En ook de voorgeschiedenis heeft ze diep geraakt. En daar zijn ze buitengewoon ongelukkig over en voor een deel heel erg boos. Wat is het uh, belangrijkste punt? Uh, er zijn een aantal punten. Het eerste is dat ze bij de start uh, zijn gehoord en een half jaar later opeens verdachten zijn geworden. Dat is in strijd met de daarvoor geldende spelregels. Het openbaar ministerie leg, probeert ook uit te leggen waarom dat is, maar dat overtuigt hen niet. Uh, en de essentie daarvan is dat een agent die zijn werk doet op een normale en verantwoorde manier in beginsel niet een verdachte wordt... Je moet er ook op kunnen vertrouwen dat je uh, als je je werk normaal doet, dat je dan niet strafbare feiten pleegt en dat je niet achteraf daar last mee krijgt en vervolgd wordt. Dat is hier wel gebeurd en dat vinden ze buitengewoon kwalijk. Uh, het tweede is dat bij de start van de publiciteit over deze zaak gesproken werd over een filefuik en een benzinedief. Het ging niet om een fuik, die was er niet. Er is, een, er is een file gecreëerd, maar geen vaak. want je kon er gewoon langs rijden. En het ging niet om een benzinedief, maar iemand die op het ogenblik dat dat speelde, die, dat die file werd gecreëerd, ging het om iemand die benzine gestolen had, met valse kentekenplaten reed en daaroverheen de pomphouder achter zich aan kreeg, want die zag dat het valse kentekenplaten waren. Benzinedieven in Nederland, mensen die zonder te betalen zijn er een kleine 10.000 per jaar en daar doet de politie nooit iets aan. Uh, en ook hier niet. Alleen als een eigenaar van een pomp achteraan rijdt, ja, dan krijg je een confrontatie En dan is het vast beleid dat dat prioriteit heeft en dat er dan ook meer auto's als dat moet uh, achteraan gaan. Het OM constateert dat ook, maar verbindt daar geen juiste... Uh, consequenties aan. Maar nou zegt het OM dat de risico's voor de verkeersveiligheid die hadden we zwaarder moeten wegen dan het belang van zo'n aanhouding op dit moment. Daar is toch ook dus wat voor juist, te zeggen? Maar het OM motiveert niet wat ze daarmee bedoelen. Zij zeggen, er was een helikopter in Aantocht, die was er overigens nog niet, en er stonden Amsterdamse collega's bij Holendrecht klaar. En daarom had er uh, op dit ogenblik geen file gecreëerd hoeven te worden. Alleen als die man doorgereden was met dit verkeersgedrag en hij was Amsterdam ingereden. stel je voor dat hij de Rijnstraat ingereden was. Een drukke straat met fietsers en mensen die oversteken. dan had hij, uh, was hij niet achter op een file gereden. maar dan had hij mensen geschept mogelijk die op een zebra liepen. En dan was achteraf de kritiek geweest. waarom heb je hem niet tegengehouden op de snelweg? Uh, en waarom heb je geen file gecreëerd om dit te voorkomen? Daar zijn de agenten dus uh, boos over. Gaan zij nog iets doen? We zijn ze nog ergens in beroep? Zij, van deze beslissing kunnen ze niet in beroep, dat zullen ze dus ook niet doen. Uh, het is wel zo dat het is in theorie nog mogelijk is dat de nabestaanden een uh, procedure beginnen... omdat ze vinden dat er wel vervolgd moet worden. Uh, ik denk dat het centrale punt wat speelt is, en dat is de essentie van waar het OM toch een beetje om de hete brei heen draait... Er is een gruwelijk ongeluk geweest en niemand bij de politie heeft kunnen voorzien dat dit gebeurde. Er zijn in Nederland meer dan 5000 files per jaar. Daar gebeuren bijna nooit ongelukken mee. En er is om die reden niemand die gedacht heeft dat dit kon gebeuren. De, de, de chauffeur reed berekenend, dus hij versnelde, vertraagde, ging naar links, naar rechts, botste tegen auto's aan met Snelheden van tot 160 kilometer. Um, en dat gaf de indruk dat hij heel alert reed. En ja. op het ogenblik dat hij de file er kwam, hebben ze hem losgelaten. Hij had hem nog bijna een halve kilometer ja. om te remmen. Hij kon er links omheen, rechts omheen. En dat was een erg gevaarlijke situatie. Als ik u mag onderbreken, is, Pen, dat is, dat dus met tijdens de tijd is eigenlijk bijna open. In elk uur. geval, uh, zij zijn er nu blij duidelijk. mee met wat het OM allemaal uh, over hen oordeelt. Ik dank u voor de toelichting. Hier moeten we het bij laten. Juri ja. Pen, dank u wel. Want de sport staat te dringen. Bonskoos Louis van Gaal is met nieuws gekomen. Hij heeft fc twente verdediger Douglas opgenomen in zijn voorlopige selectie voor de WK-kwalificatieduels met Turkije en Hongarije. Douglas, Braziliaan, in bezit van een Nederlands paspoort. Dat heeft hij nu een aantal maanden. Voetbalcommentator Arno Vermeulen. Uh, waarom wordt hij nu pas geselecteerd? Heeft dat met dat paspoort te maken? Het heeft met een andere regeling te maken. Uh, Dueva eist dat als je als uh, voetballer van nationaliteit verandert... voetbalnationaliteit, dat je dan vijf jaar in het nieuwe land woonachtig bent. En dat geldt uh, eind van deze maand. Dan woont hij vijf jaar in Nederland. Dus het is een administratieve kwestie. Hij kon voor die tijd niet geselecteerd worden voor het nlz Elftal. Moest hij ook wel goed zijn natuurlijk. Is hij dat? Uh, ja, daar twijfel ik wel eens aan. Het is een hele sterke, uh, snelle, goede verdediger. Hij is wel eens voor onze begrippen in Nederland wat onstuimig. Hij maakt wel eens overtredingen die niet zo handig zijn. Alleen hij heeft het voordeel dat het type Douglas in Nederland eigenlijk op dit moment niet bestaat. Als je kijkt bij Nel Zelftal, heb je geen verdediger van zijn lengte, met zijn kracht. En bovendien hebben we verdedigend nogal wat problemen. Hij tegen Matthijsen waar op het EK niet goed, op het WK twee jaar geleden wel... En de jongen als Stefan de Vrij, een van de nieuwe spelers, is nu geblesseerd. Van Gaal zit in de fase dat hij eigenlijk een nieuwe verdediging moet bouwen. Hij probeert spelers uit. Martins Indy speelde een hele goede interland tegen België. Zal ongetwijfeld ook wel gaan spelen uh, over twee weken in de wedstrijd tegen Turkije. En ja, nu geeft hij Douglas een kans. Het kon niet eerder. Het kon dus ook niet in die oefenwedstrijd tegen België. Dus als hij een kans krijgt, dan zou het kunnen zijn dat het dan meteen een kwalificatiewedstrijd is. Maar er was niet zoveel keuze. Nee, we gaan het zien wat hij allemaal klaarmaakt. Dan laten we het bij Arno Vermeulen. Dank je wel. Het is alweer bijna 17 over 1. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis. Goedemiddag. Bij Bergen op Zoom is de N259 nog steeds in beide richtingen... dicht tussen Halster en Steenbergen. Dat komt door een ongeluk met een auto en een vrachtwagen. En van en naar lage zwaluwen rijden geen treinen door een seinstoring. Reizigers tussen Rotterdam en Breda of Roosendaal hebben daardoor meer dan een uur vertraging. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Honende reacties in Den Haag op verkiezingsbelofte van premier Rutte. Minister Kamp studeert nog op versoepeling van de pensioenregels. En agenten, u hoorde dat, zij niet blij met het oordeel van het OM over de filefuik. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg en lunch. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in business en first class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privé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 Liefs uit morgen bij de Caro op Nederland 1. Dit is Radio 1 en CTV -E. lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het gaat goed met het havenbedrijf Rotterdam. De Loodsen krijgen het dus ook drukken, want er komen steeds meer schepen. Een werklunch zometeen op zee. Onze verslaggever Anne van der Veen ging een dagje mee met de Loodsboot. En na half 2-stand.nl de stelling: het is ongeloofwaardig om nu lastenverlichting aan te kondigen. U weet het, VVD-lijsttrekker. En hij is ook nu nog de premier, Mark Rutte. Die stort zich in de verkiezingsstrijd. Vanaf 2014 komt er een lastenverlichting. Wie werkt, gaat dat terugzien in de portemonnee, zegt, uh, zegt uh, Rutte in de Telegraaf vanochtend. Uh, via de arbeidskorting moeten werkenden er misschien wel duizend euro aan belastingverlaging bij krijgen. Nou, Dat zijn mooie berichten. De andere partijen, maar u weet het is verkiezingstijd... die honen dit soort uh, opmerkingen weg. En nu willen we graag weten wat u ervan vindt. Het is ongeloofwaardig om nu lastenverlichting aan te kondigen. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. sms staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. De werklunch. We horen het ook al in het nieuws: het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, moet de pensioenen in 2014 met ruim 14 verlagen. En met bijna 3 miljoen leden betekent dat dat een heleboel mensen er flink op achteruit gaan de komende jaren. Jules Theoes is wetenschappelijk directeur van SEO Economisch Onderzoek en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Dag meneer Theoes. Goedemiddag. Schrok u toen u die cijfers hoorde? Ja, die waren uh, forser dan, uh, dan ik oorspronkelijk had verwacht, of dat dan de meeste mensen verwachten. Ik denk dat, uh, dat wat het ABP nu doet, is echt aan de noodklok luiden. Hè? Want het gaat niet over volgend jaar, maar over 2014. Mm -hmm. en, uh, en ze zeggen van de opbrengsten op de kapitaalmarkt en met uh, overheidspapieren en zo, die is zo erg laag. Uh, dit is uh, geen houdbare situatie. Ja. En ABP is een van de sterkste pensioenfondsen normaal ja. gesproken. Um, we weten nu alleen dat het voor ABP dus uh, geldt. Maar de kans is natuurlijk heel groot dat ook andere fondsen hierin mee moeten. Ja, er zijn ook uh, nog, uh, je zou bijna zeggen, zat andere fondsen... die ook uh, onder hun uh, dekkingsgraad vallen. Hè, dat ze dus eigenlijk nu kunnen berekenen... dat ze hun verplichtingen straks niet meer zullen kunnen nakomen. En daar moet ook wat verburen. Hmm. 260 miljard euro heeft ABP in kas. Hoe kan het nou toch dat dat niet genoeg is om die doen? te betalen? Omdat de beleggingen enorm tegenvallen. En vroeger had je uh, vaak een keuze tussen, daar, daar ging de aandelenmarkt niet goed, maar dan uh, rendeerden die overheidsobligaties wel goed. Hè. Dan kon je daar uh, 4, 5, 6 procent halen. Uh, en, en, en, en soms was het omgekeerd. Dan, uh, dan deden de overheidsobligaties en dan uh, snorden de kapitaalmarkten. Maar nu zijn ze, zitten ze allebei uh, als het ware aan de grond. Hè. Je kan... Als je belegt in Duitse, in Duitse obligaties krijg je niks. En die aandelen maak je natuurlijk ook al, natuurlijk, al jaren uh, slecht aan het presteren. Dus uh, gewoon te weinig rendementen ja. op hun beleggingen. Ja, rentestand is, is te laag. Uh, ja. Laten we even luisteren naar minister Kamp, uh, die heeft zo straks gereageerd. Laten we even luisteren wat hij erover gezegd heeft. Het is zo dat uh, er maatregelen op dit moment overwogen worden... om te gaan kijken of er op het punt van de rente nog wat bijgeslepen gaat uh, worden...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 Nou, waar, waar minister Kamp het over heeft is over de rekenrente, dus zeg maar de, de rente die de pensioenfondsen mogen gebruiken om hun uh, verplichtingen en hun vermogens tegen elkaar af te wegen. Nou, die is op dit moment zo ongunstig dat, dus, dat ze het inderdaad aan hun verplichtingen kunnen voldoen uh, en, en daarom stelt Kamp voor om, um, om die rekenrente aan te passen. Tegelijkertijd moet ik daarbij zetten, is dat, dat zo'n rekenrente is natuurlijk niet, weet je wel, dat is gewoon een, een, iets om mee te berekenen, dat kun je niet zomaar uit de lucht grijpen, mm. dat moet wel realistisch zijn. En als je dat niet realistisch doet, of op een verkeerde manier doet, dan ga je bijvoorbeeld sommige generaties bevoordelen en andere benadelen. Ja. En stel dat je het nu heel erg gunstig doet, zodanig dat je de huidige gepensioneerden niet hoeft te korten, dan, dan zou het best kunnen zijn dat je de toekomstige gepensioneerd, ja. dus zeg maar de jonge generaties, dat je die tekort doet. Ja. Dus het is echt een uh, je moet daar heel ja. voorzichtig mee zijn hoe je dat vaststelt. Dat geluid wat u nu hoort. Uh, dat hoorde ik vanmorgen ook hier op Radio 1. Martin Pika, die zei de jongeren zijn straks helemaal uh, de klos. Ja. Uh, maar hij zei nog iets anders. Hij zei die 14% die nu is aangekondigd, dat is eigenlijk nog niet eens genoeg. Dat moet misschien wel 25% zijn om te zorgen dat ABP weer uit de problemen komt. Nou, dat, dat hangt er natuurlijk vanaf of uh, over het, uh, een aantal jaren... De, ...de aandelenkoersen weer beter gaan worden... ...en misschien de overheidsobligaties wat meer renderen. Dus dat, dat kun je nu niet, niet zeggen. Maar wat, wat wel een andere oplossing is, vind ik... Is, ...kijk, het pensioenprobleem is een probleem van alle generaties. Dus uh, de huidige die het krijgen... En, ...en de jongeren die het straks moeten krijgen. En ik vind dat je die, uh, die, die lasten die er nu zijn... ...en de moeilijkheden over, gelijk over die generaties moet verdelen. Dus je moet waarschijnlijk wel de huidige pensioneerden korten... ...je moet de jongeren misschien toch verplichten om meer, uh, om meer uh, premies te gaan betalen... Ja. Maar ook die middengroep, die straks, hè, die zeg maar de 55-plussers. die de volgende 10, 15 jaar met pensioen gaan. je moet die pensioenleeftijd ook opschuiven. Ja, ja. En zo snel mogelijk en veel sneller dan we misschien nu van plan zijn. Want als mensen later met pensioen gaan, dan dragen ze een jaar extra bij aan premies. en ja. ze hebben een jaar geen premies ja. euh, nodig. Dus ik vind dat je naar alle naar alle generaties moet kijken als het ware. Dank u voor uw uitleg. Jules Teewers, wetenschappelijk directeur van SEO Economisch Onderzoek. emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, is die. De Nederlandse economie mag dan moeizaam draaien. De Rotterdamse haven doet het goed. Uit de nieuwste havencijfers blijkt dat de overslag van goederen... en containers het afgelopen half jaar met 3% is gegroeid. En er komen ook meer en ook grotere schepen binnen daar in Rotterdam. Wat betekent dat voor het werk van de loods... die de schepen binnen moet brengen? Onze verslaggever Anne van der Veen ging een dagje mee met de loodsboot. Dit is een groot bord, hier staat de weersverwachting en de stroomverwachting een beetje op. Je ziet het is uh, prachtig weer vandaag, dus we zullen weinig uh, golfjes hebben. Wat is de golfhoogte? De golfhoogte is, uh, nou ik denk, uh, centimeter of dertig momenteel. Hm? Dat is helemaal niks? Nee, dat is helemaal niks. Wij gaan meestal uh, naar zee toe tot, ja, twee meter, zeventig, drie meter. Nu is er niets aan de hand, dan kunnen we rustig naar buiten. Peter Bloothoofd is een van de 220 loodsen in de Rotterdamse haven. Ze werken in wisseldiensten en trekken er in nacht en ontij op uit. Ik heb geluk dat we overdag vertrekken. Maar voordat we gaan, moet ik eerst even tekenen. Want hier staat eigenlijk als ik overboord val... Dan is het voor je eigen. Stel dat het zou gebeuren, hè? Ja, dan vissen we heel snel weer op. Er is hier nog nooit iemand verdronken, laat ik dat even voorop stel. Uh, er zijn wel mensen overboord gevallen ook. Maar die zijn er altijd binnen de mum van tijd weer, uh, weer uitgepikt ook. En bij dit weer? Meestal gebeuren dit soort dingen toch wel bij mooi weer. Gewoon door niet opletten en eventjes uh, onachtzaam te zijn. Kijk, als, je, als, als, het erg, uh, als, die, als die bootjes erg heen en weer gaan... en er is 2,5 meter zeegang of 3 meter zeegang... dan ben je heel scherp. En dan stap je precies op het juiste moment over. En met dit weer ben je geneigd om eventjes om je heen te kijken en uh, dingen te doen die je eigenlijk niet moet doen. En dan, ja, dan stap je toch zomaar weer eens mis op een of andere manier. Nou, tekenen maar. Tekenen maar. En dan zijn we klaar voor de start. De APL Chongqing is eraan te komen. Het is dus maar afwachten wat je daar aan boord aantreft. Het zijn uh, nationaliteit is Singapore. Ik heb geen idee wat voor een bemanning het zou zijn. Er komt net een helikopter aan. Die is ook van jullie, toch? Ja, die is van de, de noordzee Vlaanderen. Die helikopter is er voor als het bijvoorbeeld te hard stormt. Dan worden de loodsen aan een touw op het schip gezet. Een schip niet naar binnen loodsen is eigenlijk geen optie. Alles is in de haven op elkaar afgestemd. En vertraging bij het naar binnen loodsen zorgt ervoor dat de hele haven vertraging oploopt. Maar bij dit mooie weer word ik gewoon met een boot naar het schip gebracht. En daar wacht een touwladder. En dan zijn wij in, uh, ja, in de minuut uh, vijf dan staan we boven de brug nu. En dat laddertje dat is dan wel weer heel grappig. Want inderdaad het is maar een klein stukje. Ik dacht dat ik die hele 40 meter met per ladder zou moeten afleggen. Maar het is inderdaad maar een meter of twee. Maar het is wel daadwerkelijk een touwladder. Zoals je het je voorstelt, een touwladder. Ja, dat is uh, van oudsher al zo en dat is anders zo gebleven. En het werkt perfect, dus uh, waarom zou je iets veranderen wat perfect werkt? En als ik uit het raampje kijk, lijkt het water haast wel een uh, snel stromende rivier. Ja, maar ik denk dat we nu... We varen nu heel langzaam, hè? Ik denk dat we nu een uh, kilometertje of uh, 10-12 per uur varen. Dan is het wel uh, gebeurd, denk ik. En ik hoef dit gelukkig niet in mijn eentje te doen. Er klimt iemand mee terwijl we nu botsen en dan... Uh, nou, dat komt wel goed, hè? Ja, ja, dan gaan we nu klimmen. Ook al is het een klimmetje van niks, er is altijd iemand bij om je op te vangen als het misgaat. Het was dus maar drie meter omhoog, maar de microfoon moest uit. En nu worden we heel snel het hele schip doorgebracht. Al De touwladder is alweer achter de rug. Het ging hup, hup, hup. En daar ga je. En nu zijn we in de machinekamer. En het schip is echt immens groot. Dus de machinekamer is denk ik ook wel zo groot als een kleine balzaal. Als je eenmaal het schip op bent, gaat alles heel snel. Was er vroeger nog wel eens tijd voor een wodkaatje met de schipper. Nu is het snel negen verdiepingen omhoog. Naar de brug waar de kapitein wacht. Ja, uh, we gaan even praten met de kapitein. Want die wil graag wat vertellen over mij, aan mij over het schip. Go ahead, captain. Right. Pilot card is ready. Maximum drop is 14 meter. De schepen zijn wel heel modern, maar de kapitein is opgeleid om van haven tot haven te varen. Dus eigenlijk van loods tot loods. Een loods doet in Rotterdam bij grote schepen altijd het laatste stuk. Vanwege Maas-Oosmaas, Gelsen, Miguel en voor de Mot. Ja, meegekregen hoor, gaan we daar achteraan je Dankjewel. De Rotterdamse haven wordt straks met de tweede Maasvlakte nog groter. Peter Bloothoofd is niet bang dat zijn werk erg verandert. Uh, het werk zal niet wel veranderen. Het zal wel weer, men verwacht dat het weer drukker gaat worden. Dat er uh, nog meer uh, containermaatschappijen zullen kiezen voor Rotterdam. Ook uh, de olieopslag uh, die heeft een vlucht genomen hier... En, uh, de, er is sprake van dat er hier weer een uh, nieuwe terminal gebouwd gaat worden. Ook. Dus uh, ja, de, het werk zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Daar zijn we ook een beetje op aan het anticiperen. Door uh, zelfs in deze tijden van crisis gaan we gewoon extra mensen opleiden. Gewoon om, om, om straks mee te kunnen met die Tweede Maasvlakte. En jouw werk is dat veranderd omdat die schepen ook steeds groter worden? Ja, mijn, uh, ja, dat wordt alleen maar leuker zou ik zeggen. Zo'n grote boot blijft natuurlijk een, een bijzonder iets. En uh, dat doe je graag. En, uh, dat, dat, dat houdt je werk ontzettend interessant. Gewoon. Maar is het moeilijker geworden? Uh, moeilijker uh, wil ik niet zeggen. Er is er wel, uh, wel veel meer interactie uh, tussen schepen onderling. Want ja, die, die, die grote schepen gaan elkaar hier in de haven tegenkomen. Dat maakt het interessanter natuurlijk ook. En uh, je moet goed in, inspelen op elkaar. Je moet met elkaar uh, het werk gaan doen hier. Het is niet meer zo dat je alleen met zo'n grote dikke boot naar binnen vaart... en iedereen gaat voor je aan de kant en je moet het wel oplossen. Nee, er varen drie, vier van die grote dikke boten. Dus ja, je zult met elkaar uh, het samenspel moeten vinden... omdat op uh, zo'n veilig in zo'n vlotte manier mogelijk naar buiten te varen en naar binnen te varen. Dat is wat grappig eigenlijk, hoe groter het wordt, maar het, het principe blijft hetzelfde. De APL uh, Chongqing, zeg het maar even. Ondanks het hoge salaris van de loods, van ruim een ton, kiezen steeds minder mensen voor de zeevaartschool. De romantiek is er een beetje van af en verre landen kan je ook op vakantie bezoeken onbegrijpelijk, vinterloos. Het mooiste wat er is, zo zachtjes naar binnen glijden. Niet te veel geluid maken en uh, het bootje afmeren. Zijn we er? We zijn er, ja. En die vodka achteraf? Die vodka achteraf, dat is een verdwenen iets. Dat is, wat dat betreft moet je teleurstellen. Je gaat niet met een fles naar huis vandaag. Uh, die zijn helemaal verdwenen. Ik denk dat uh, 98, 99 procent van de hele scheepsvloot... die ligt gewoon droog. Er wordt geen druppel alcohol meer gedronken. In tegenstelling tot vroege tijden waarmee, uh, ik heb het hier ook wel meegemaakt als stuurmansleerling dat ik uh, naar voren ging en uh, met een waterputje dan een uh, flesje Kom, ja, je never in de sleeboot liet zakken. Het is allemaal voorbij, het is allemaal nostalgie. En komt dat omdat het steeds groter wordt? Uh, nou, dat heeft daar niks mee te maken. Ik denk dat dat meer te maken heeft met een, een verdere professionalisering van het hele gebeuren. Ja dat dat, dat met, met het groter worden... want ik bedoel, dan maak je het touwtje wat langer waar aan het putje zitten. Dus dat maakt in principe niet zoveel. uit. Dank u wel voor het hebben, Captain. Dank u wel. Heel goed handeling, ja. Yeah. Dank u wel. We zijn heel erg bedankt. We worden Peter Bloothoofd. Hij is loods dus in Rotterdam. En de reportage was van Anne van der Veen. Zometeen stand.nl. Nu het laatste nieuws. Hier is het Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Schippers vindt dat de problemen met specialisten... in het VU Medisch Centrum in Amsterdam snel moeten worden opgelost. Ze noemt het onacceptabel dat het conflict zo lang doorettert. Volgens Schippers heeft de Raad van Bestuur van het ziekenhuis... cruciale informatie stilgehouden voor de inspectie voor de gezondheidszorg. Het VUMC is gisteren door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld... vanwege de slechte samenwerking tussen medisch specialisten. De Britse gehandicapte man die naar het hoge rechtshof stapte... om toestemming te krijgen voor euthanasie, is overleden. Tony Nicholson, die verland was tot zijn nek overleed vanochtend... over de omstandigheden rond zijn dood, is niets bekendgemaakt. Op een militair schietterrein in België... zijn zeven militairen gewond geraakt door een explosie, zo melden Belgische media. Drie van hen zijn in levensgevaar. Ze hebben ernstige brandwonden. Op een terrein in Belgisch Limburg ontplofte munitie... tijdens werkzaamheden van de mijnenopruimingsdienst. Dat gebeurde bij het uitladen van een vrachtwagen. En bondscoach Louis van Gaal heeft Twente spelers Douglas en Fer en Feyenoorders Schaken toegevoegd aan de voorlopige selectie. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Douglas is geboren in Brazilië, maar kreeg eind 2011 de Nederlandse nationaliteit. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Op de A10 West bij Amsterdam is in de richting van Den Haag een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Koenplein en Westpoort staat 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Bij Bergen-op-Zoom is de N259 nog steeds in beide richtingen dicht... tussen Halster en Steenbergen door een ongeluk met een personenwagen en een vrachtwagen. En er is vertraging op het spoor, want van en naar lage zwaluwen... rijden er geen treinen door een seinstoring. Reizigers tussen Rotterdam en Breda of Roosendaal hebben meer dan een uur vertraging. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Premier Mark Rutte heeft vandaag voor het eerst van zich laten horen... in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Rutte belooft vanaf 2014 lastenverlichting voor alle werkende Nederlanders. En dat kan oplopen tot 1000 euro per jaar. Nou, eindelijk is goed nieuws, zou je zeggen. Of is onze premier ineens te veel campagne aan het voeren voor zijn eigen partij, de VVD... en belooft hij dingen die niet kunnen? Zelf vindt hij het zeker haalbaar. Ons verkiezingsprogramma laat zien dat het haalbaar is. Malen komt de doorrekening, dan zult u het ook zien... dat wij tegelijkertijd de overheidsfinanciën op orde brengen... en tegelijkertijd heel veel geld vrijspelen voor lastenverlichting. En dat hoort ook bij de VVD. Wij zijn de partij van meer geld in de portemonnee van de hardwerkende Nederland. Ik ga erover doorpraten met Ronald Plasterk. Die is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dag meneer Plasterk. Goedemiddag. En volgens Esquire de best geklede politicus. Oh, kijk eens dan. Wist u dat al? Ik hoorde vanochtend zoiets zo zeggen door iemand. Maar ik heb het nog niet gezien. Oh, oh. Nou, dat is toch eigenlijk raar dat ze de, de hoofdpersoon dan niet eens goed informeren daarover. Nou, nee, nou dat deden dat... een aantal mensen zonder op een shortlist, maar ik had nog niet gehoord. <laughs> nou, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Uh, voor de radio maakt het niet zo heel veel uit, nee. hoewel de hangen tegenwoordig overal camera's, dus uh, je weet het maar nooit. Uh, we beginnen met de keuzes. Dat, uh, dat klappen van de zweep kent u inmiddels. En uh, dan straks praten we uitgebreid door over de stelling. Hier komen die keuzes. Rutte neemt nu heel Nederland in de boot. Ja. Rutte is onbetrouwbaarder dan een tweedehands auto verkopen? Of even. Nee, nee zeg maar ja. ja. Nee, want je hebt hele, hele betrouwbare tweedehands autoverkopers. En de VVD is de weg helemaal kwijt? Uh, ja. Goed, Nou, dat zijn die keuzes vooraf. Zometeen dus de stelling. En ik vraag onze luisteraars natuurlijk ook om te reageren. Hebben ze daar trouwens al flink gedaan, zie ik op onze site ook. Maar daar kan nog meer bij. Bent u het eens of oneens met de stelling dus? Het is ongeloofwaardig om nu lastenverlichting aan te kondigen sms dat dan naar 7070, 70. dat kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U mag stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doet dan met hekje standpunt. Nou, ik gok dat u het uh, uh, helemaal eens bent met die uh, stelling. Ja, ik ben het daar echt uh, helemaal mee eens. Uh... Vanavond is het eerste, of een van de eerste lijsttrekkersdebatten. Opnieuw uh, duikt Rutte. Maar dan zie je dus wel vanochtend de opening van een grote ochtendkrant... Uh, waarbij we allemaal duizend euro extra zouden krijgen. Uh, totaal ongeloofwaardig. Ten eerste als je kijkt naar het feit dat dit kabinet... de lasten met, met 16 miljard verzwaard heeft. Uh, en in de plannen... Van de VVD, wordt bijvoorbeeld de btw verhoogd voor 4 miljard. Dan krijgen we een forensse tax voor mensen die, van hun, die naar hun werk gaan. Tenminste, dat is ingevoerd door dit kabinet Rutte. Hè? Um, en nu wordt er één dingetje uitgepikt. En dat wordt hier nu gepresenteerd als we krijgen allemaal duizend euro erbij. Dat gaat nooit gebeuren. Um, en dat weet hij ook. Dus ik vind dat echt. Ik vind het eerlijk gezegd ook een, een manier om te proberen. kiezersgunst te kopen. Terwijl je van een minister-president nu zou moeten verwachten dat hij een visie heeft over waar we met, ja. met het land naartoe moet. Maar dat is uh, natuurlijk wel een beetje gek uh, met de situatie Rutte nu. Hij, hij zegt eigenlijk, want zijn argument om bijvoorbeeld vanavond niet te verschijnen in het debat is van dat hij zo lang mogelijk nog premier wil blijven. En uh, dan straks in die laatste twee weken zo'n beetje dan gaat hij ook uh, de VVD-lijsttrekker spelen. Uh, maar dit is duidelijk uh, de VVD-lijsttrekker die hier aan het woord is volgens mij. Ja, dus, dus uh, op dezelfde dag dat hij s'avonds zegt ik wil zo lang mogelijk premier blijven, dus boven de partij blijven staan heeft hij ochtends een hele voorpagina van de Telegraaf... waarin hij natuurlijk niet weer gesproken wordt. Dat is ook het verschil met zo'n debat. Dus dan kan hij gewoon van alles uh, tetteren. En nogmaals, ik vind het echt een premier onwaardig... om op die manier een ja. campagne te voeren. Maar voelen. het kan ook overmoedig zijn, hè? want uh, ik bedoel, mensen uh, zijn natuurlijk ook niet gek... en die denken ook van, ja, Sinterklaas bestaat niet... Precies. Nou ja, dat, ik, ik denk dat dit, als mensen dit nou lezen, denken, ja, ja, duizend euro erbij. En je weet dat dat niet kan. Er moet in de komende jaren zwaar bezuinigd gaan worden. Ik zeg heel eerlijk voor de plannen van de Partij van de Arbeid, wij zijn blij als we de koopkracht voor mensen neutraal kunnen houden. Dus dat mensen er niet op achteruit gaan. En ik denk zelfs dat de hogere inkomens er wel iets op achteruit zullen gaan. Dat, dat liever niet, maar dat is niet, niet anders. Um, maar dat is het dan zo'n beetje. En om nu te doen alsof je mensen douceurtjes... voor duizend euro's kan geven, dat is niet geloofwaardig. Hmm. Ja, Tenzij hij toch uh, ergens iets uh, gevonden heeft, een foefje... Uh, om dit wel uh, realiseerbaar te maken. En hij heeft ook gezegd dat hij dat heeft. Hij heeft gezegd uh, we hebben 5 miljard vrijgespeeld om dit uh, te gaan doen. Maandag horen we allemaal, uh, hoe dan... Ja, maar dit zit vaak ook in boekhoudkundige foefjes. Dus bijvoorbeeld dit kabinet heeft de zorgtoeslag verlaagd. Maar dat geldt dan, en de plannen daarvoor die hij nu ook heeft... voor de zorgpremies, dat geldt dan niet als het uh, verhogen van de lasten... maar het verlagen van de uitgaven. Maar voor mensen betekent het precies hetzelfde. Dus je moet natuurlijk kijken, wat houden ze uiteindelijk... aan het eind van de, van de maand, kunnen ze hun winkelwagentje nog vullen? Hè? Wat betekent het voor hun koopkracht? En dan kun je niet toveren. Dat is, dat is echt uh, de suggestie dat dat kan. Die is niet, niet reëel, niet realistisch. Nou ja, we, we, we, nogmaals, we weten niet precies... ze gaan uh, komend weekend hebben ze Congres en dan gaat hij het allemaal nog eens naar de toelicht en dan toelichten. En dan maandag is, is er de doorrekening. Uh, nou ja, hij zegt, ik, ik neem vast een voorschot op wat ik, wat ik van het weekend ga roepen. Uh, nou ja, ontwikkelingshulp heeft hij al genoemd, daar moet wat vanaf. Een kleinere overheid. Nou ja, en die begroting op orde, dat levert uiteindelijk natuurlijk ook geld op. Ja, laat hem beoordelen op zijn daden. Hij, heeft nu twee, hij doet net alsof hij uit de oppositie komt. Hij heeft Twee jaar lang heeft hij dit land uh, geregeerd. Uh, daarin is, is de werkloosheid gestegen tot een, een, een maximum. Dat hebben we in uh, meer dan 15 jaar niet zo gehad op dat niveau... Um, de economie is tot stilstand gekomen, er wordt geen huis meer verkocht. Um, en de koopkracht van mensen die schiet helemaal niet bij duizend euro omhoog. En iedereen ziet dat. En om dat nu te doen alsof het anders gaat worden als bij toverslag, dat is niet geloofwaardig. Mm. Iemand op onze site zegt, uh, Mark heeft van Roemer en Geert geleerd... Uh, dat beloftes doen die niet haalbaar zijn stemmen oplevert. Nou, misschien moet u dat ook doen, meneer Plasterk. Dus is mij te cynisch. Ik denk dat uiteindelijk mensen daar doorheen prikken en dat ze willen zien dat politici hun een eerlijk beeld geven, een eerlijk verhaal vertellen over hoe we ervoor staan en overigens ook een eerlijk perspectief bieden over hoe we eruit moeten komen. En dat betekent dat je de economie weer aan de gang krijgt. Daarom vind ik bijvoorbeeld het voorstel om nu de BTW volgend jaar uh, te verhogen... levert uh, meer dan 4 miljard op. Maar ja, dat gaat rechtstreeks ten koste van midden- en kleinbedrijf, van de detailhandel. En mensen voelen dat in een winkelwagentje en gaan dus denken... nou, dan besteed ik nog maar wat minder. Hè, dan ga ik toch maar niet verhuizen. Dus je zet de boel er nog veel verder mee op slot. Nou, misschien heeft hij dat geprobeerd om uh, ons weer een beetje vrolijk te stemmen... dat we weer een beetje gaan uitgeven. Dan, dan heeft het in ieder geval een goede uitwerking misschien. <laughs> ja, maar mensen geloven dit niet, want dit zijn te maken. Praatjes. Nee, ik denk dat mensen dat feilloos doorprikken. Ja. De MKB, eh, midden- en kleinbedrijf, is het wel eens hè, met Mark Rutte. Ze zeggen het is hoog tijd dat de overheid gaat snijden in het eigen vlees... per direct ophouden met lastenverzwaring van ondernemers en burgers. Je moet de economie van onderop een zwengel geven. Dat klinkt ook heel erg door in, het, in dat VVD-verhaal. Ja, maar daar ben ik het ook niet mee oneens. En je zult ook zien dat ook in ons programma... dat we de lasten ongeveer eh, op pijl weten te houden, ongeveer neutraal houden. Dus dat we niet eh, tot, tot uh, lastenverzwaring overgaan. Um, maar het beeld dat je nu lastig gigantisch zou kunnen verminderen... en ondertussen ook de orde krijgen, dat kan niet. Hmm. We hebben even wat rondgebeld. Willem Vermeend, partijgenoot van u, uh, hoogleraar Fiscale Economie. Mm -hmm. Hij zegt, nou ja, in principe uh, ben ik het wel eens met het plan van Rutte. Uh, in die zin dat de belastingverlaging goed is voor de economie. Maar goed, dat, dat kunnen we ook bedenken. Ja. Uh, de koopkracht wordt groter en dat is juist de bedoeling. Hij vraagt zich alleen af wie dat gaat betalen. Ja, dat, dat hebt u ook een beetje. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde punt. Want als je dus tegelijk meer, meer btw moet gaan betalen... of bijvoorbeeld meer forense tax moet gaan betalen... om van je huis naar je werk te komen. Ja, dan schriven er allemaal niks mee om. Nee, en hij vraagt zich ook af waarom het pas dan in 2014 kan. Nou ja, dat is allemaal geschuif. Kijk, dus dat, dat vind ik ook het grote bezwaar. Dat je hier dus het voordeel etaleert en de nadelen niet. Dat is een soort balletje-balletje. Dat spelletje wat ze ook op de brug staan te doen in, uh, in Amsterdam. Um, alleen, dat is wel strafbaar als je dat doet. Omdat je <lacht> mensen aan de ene kant geld geeft... en de andere kant het uit de zak haalt. En je verliest altijd hè, bij balletje-balletje. Ja, wij verliezen ermee. <lacht> ja. uh, Sylvester Eifinger, hoogleraar Financiële Economie... Uh, ziet uh, ook wel dat die lastenverlichting wel een, uh, ja, een oplossing zou kunnen zijn. Maar hij zegt, weer: zitten vast aan die... 3 -norm, dus die moeten we halen. Het is eigenlijk wel een rare uh, gedachte dat, dat uh, als Rutte dit al zou willen... en, en uh, die, dan, dan zit hij dus eigenlijk vast aan zijn eigen Europese regels ook. Ja, dat is ook zo. Dat hebben we allemaal mee te maken. En, en je zit ook vast aan de realiteit. Hè. Dus uh, je kunt bepaalde dingen niet... Kijk, ik vind ook dat er gesneden moet worden in de bureaucratie. We bezuinigen ook op, op uh, regionale overheden bijvoorbeeld. Maar er is een, ook een grens aan de mate waarin je dat kan doen. En dat zul je ook zien. Het Centraal Planbureau heeft dat ook naar alle politieke partijen gezegd. Dus als je zomaar zoveel miljard inboekt voor bezuinigen op bureaucratie... dan krijg je ook nog wel even de vraag... kan dat allemaal? En hoe, hoe denk je dat precies te gaan doen? En daar loopt ook Rutte tegenaan. Ja. Ja, goed, hij... hij... Schermt ook met die, met die berekeningen. die komen dan maandag kennelijk. Maar ja, hij zal toch wel een beetje zeker van zijn zaak zijn. Anders slaat hij toch wel helemaal af later. Zo gek zal hij toch ook weer niet zijn. Nou ja, dit is voorlopig alweer een voorpagina in chocoladeletters. En die zal vast weer binnen, zal hij denken. En dan na de hand op pagina 7 met kleine letters staat van By the way, we gaan nu wel de BTW verhogen voor 4 miljard. En dat draait de VVD niet terug. Hmm. En, en ja, dan vanuit een heel cynische manier van campagne voeren kun je dan denken van nou. Hè, de, de, dus misschien wel dat de mensen bij het VVD-campagne-team toen ze vanochtend de krant op gedacht of opsloegen, want ze staan op de voorkant, dat ze toen dachten van nou, uh, dit is alvast weer binnen. Maar nogmaals, ik denk, we hebben nog drie weken campagne, Rutte zal niet alle debatten kunnen ontlopen, dus op een gegeven moment moet hij toch um, met de billen blootzakken zeggen, maar um, en dan denk ik dat dit wordt doorgeprikt en dan heb je er uiteindelijk niks aan. Had hij er gewoon bij moeten zeggen hoe hij het, het precies dan wil uh, beschrijven? Want ik geloof dat GroenLinks heeft gereageerd, die zeggen ja, wij willen eigenlijk ook wel uh, lastenverlichting. Uh, in ieder geval de belasting op arbeid met 13,5 miljard per jaar uh, verminderen, uh, door belasting op milieu en winst te verhogen. Ze zegt, dat is de manier waarop wij dekken, uh, Jolanda Sap. Uh, ja, uh, Ru het. Rutte, kom op, waar haal jij het vandaan, is haar tweet. Nou ja, maar dat, dat vind ik een, een terechte aanmoediging. Dus geef dan het hele verhaal, of wacht even tot je een moment hebt om het hele verhaal te geven. Maar denk niet dat je goedkoop kunt scoren door één ding eruit te lichten, waarvan volgens mij iedereen in Nederland aan zijn water aanvoelt. Natuurlijk krijgen we geen duizend euro erbij volgend jaar van Rutte. En uh, Buma, die heeft uh, goed naar Coat Bier gekeken. Geen gezeik, iedereen rijk, was uh, ja. de slogan van de tegenpartij. Ja, ja, ja. ja ik zag het. Ja, nee, dat is toch een hele vlotte, uh, vlotte politicus. Ik kunt het ineens heel goed vinden weer met CDA, geloof ik. Ja, toch? Ja, ja. Nou, die doet dit soort dingen niet. Ik vind dit inderdaad een slag te goedkoop. Ja. En, en Wilders, die heeft gezegd... Rutte heeft de belangen van de Nederlandse belastingbetaler verkwanseld... door miljarden aan leningen en garanties over de bank te gooien. Dat geld zien we nooit meer terug. Tegenover die enorme lasten is de door hem genoemde lastenverlichting... een ongeloofwaardig schamel doekje voor het broeden. U bent het gewoon met Wilders eens. Ja, overigens heeft Wilders dit natuurlijk twee jaar lang... allemaal in het zadel gehouden en gesteund. Dus, dus dat uh, neem ik wel met een korreltje zout. Maar met, met de inhoud van deze opmerking ben je het wel met hem eens? Dat uh, nou ja, is. laat ik gewoon voor mezelf spreken. Ik vind dat wat hij hier nu doet is iets voorspiegelen... wat hij niet waargemaakt heeft en wat hij niet zal waarmaken. En dat is een premier onwaardig. Nou is het zo, meneer Plassen, en u zegt... ik probeer eerlijk te zijn en ook tegen de mensen te zeggen... dat als we die koopkracht op pijl houden, is het al mooi. Maar uh, we moeten er ook maar eens mee rekening mee houden... dat het, dat het misschien nog net niet kan. Uh, hoe moeilijk is dat dan om die moeilijke boodschap te brengen in deze dagen? Uh, dat... dat is misschien niet makkelijk, maar ik denk uiteindelijk dat je toch met de waarheid het verste komt. Omdat mensen dat ook zien. Ze zien dat, dat we op de grens zitten van een recessie. Dat het economisch niet goed gaat. En als je dan nu allemaal Gouden Bergen gaat beloven, denken mensen van nou, ik weet niet precies hoe, hoe ik word beduveld, maar ergens word ik beduveld. Mm -hmm. Terwijl als je eerlijk zegt, beste mensen de komende jaren kan er echt niks bij. Um, en uh, we zullen ook nog wel pijnlijke beslissingen moeten nemen op een aantal terreinen, maar we doen het wel eerlijk. En we doen het op zo'n manier dat we zorgen voor groei, dat we de economie weer aan de gang proberen te krijgen, dat de woningmarkt Weer gaat bewegen dat er voor jongeren weer banen te vinden zijn. Dat we blijven investeren in het onderwijs als we het zo kunnen doen, kijk dan, dan is het een geloofwaardig verhaal. Ja. Het is alleen nog niet in de peiling te zien voor uw partij. Nou, de laatste peiling schoten wel een paar zetels omhoog en de campagne is net uh, een paar dagen geleden begonnen. Dus, dus mark my words, ja, okay, hou het in de gaten goed. wie de grootste dadelijk wordt. Uh, op Twitter lazen gaan we allemaal verbazen, Ja, op Twitter lazen nog wel een mooie. Uh, wie gaat de heer Rutte eens uitleggen dat er een groot verschil is tussen je vingers aflikken en iets uit je duim zuigen? Uh, Hashtag sprookjes. Uh, goed, voor rekening van deze meneer ja. of mevrouw. We gaan naar onze bellers. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Ronald Plasterk van de PvdA. Het is ongeloofwaardig om nu lastenverlichting aan te kondigen. Over de duizend mensen, 1100 zo'n beetje gestemd. 83% is het eens met de stelling 17% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Fred van der Laar. De minister-president houdt het Nederlandse volk een fopspeen voor. De staatsbalans klopt niet, want 465 miljard aan garantstellingen is niet opgenomen. We hebben een hypothecaire schuld van 600 miljard. En het ABP dat een vermogen heeft van 260 miljard... ...kan op basis van haar berekeningen, haar verplichtingen... ...naar bij toekomst niet nakomen. Nee. Daar praat die minister-president ja, ja, over. Ja, ja. Duidelijk, u hebt het allemaal mooi even samengevat. Uh, Stam, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het oneens met de stelling... Om te beginnen geldt Rutte als een van de beste debaters van Nederland... en als er één is die het debat niet ontloopt of niet hoeft te ontlopen, is het Rutte wel. Ik vind het jammer dat de heer Plasterk consequent Rutte's voorstel verbraait. Rutte stelt lastenverlichting voor de werkenden voor. Dat hoor ik steeds niet terug. Rutte stelt niet lastenverlichting voor iedereen voor. En Ronald Plasterk heeft nu al drie maal gezegd dat Rutte's belastingverlichting voor iedereen, ja. dat dat niet werkt. Maar dat stelt Rutte helemaal niet voor. Nee, en dat stelt nee, nee, alleen nee. voor de werkenden voor. Ja. En ook suggereert Plastex zelfs dat dat al in 2013 moet ingaan. Volgend jaar telt het pas vanaf 2014. Ik vind dat er in Nederland te veel mensen op een uitkering zijn. Denk aan de WIA, Wajong, de WW, noem maar op de bijstand. Ja, ja. En er zijn steeds minder of te weinig werkenden die er moeten opbrengen. Ja, ja. Dus wat dit voorstel beoogd is, om mensen te stimuleren die te gaan het werken. Ja, ja. Duidelijk, de punten hebt u gemaakt Ik in onze vind het ook in... jammer dat u de heer Plastek dan niet corrigeert. Nee, hij, maar we hebben het in onze inleiding wel duidelijk gezegd. Dat ja, maar gaat... mijn Plastek heeft al aantal is zegt voor iedereen. dat is gewoon één voor de werkenden. Ja, maar ik dacht, een... laat hem even leggen, want dan bellen ze daar vast wel over, dacht ik. Stam.nl, goedemiddag. Nico Dirkswagen in Vlder. Uh, ik vraag me af, de mensen die werken, worden nu beloond. Maar de mensen die niet werken, die graag zouden willen werken, zou meneer Rutte daar nou eens niet geld vrij voor moeten maken. Mijn schoonzoon heeft 175 keer gesolliciteerd. Banen ver buiten zijn werkkring enzovoort bij zijn woonplaats. Hij krijgt geen werk. En die worden nu extra gestraft als ze horen dat deze mensen, nu mm. die weer werken, extra geld gaan krijgen. Ja. En als je graag wil werken, dan krijg je niks. Dat is ook een beetje een antwoord op die meneer die net belde. Want inderdaad, als je wil werken, dan moet het er ook wel zijn natuurlijk. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zou graag willen zeggen, meneer Pastijk, read my lips. Eh... Uh... Ik denk gewoon dat het goed is dat er weer een beetje meer verschil gemaakt gaat worden, inderdaad, tussen degenen die werken en degenen die niet werken. Het is tenslotte ook alles wat betaald moet worden, dat wordt betaald door de, de hardwerkende mens. Dus het is goed dat die nou eens tegemoet uh, gekomen worden met duizend euro. Ja, u bent het helemaal eens met, uh, en u denkt ook dat het, dat het ervan gaat komen? Ja, want er is natuurlijk een groot verschil tussen wat meneer Plasterk vindt wat eerlijk is en wat de werkende mens vindt wat eerlijk is. Want die kan alles betalen en die werkt onderhand voor half Nederland. Dank u wel. Stam.NL, goedemiddag. Hallo. Ja, met de bak. Dag meneer de bak. Met de bak, de bak, ben je er zeker? wel Ten eerste, ik ben het volkomen eens met de stelling. Ten tweede. Ik heb nooit iets tegen de VVD gehad. Zeker niet tegen mensen als Winsemius. Maar wat deze overjarige korpsbal... die acht jaar over zijn studie heeft gedaan... nu uithaalt, is gubeliaanse propaganda. Ja. Volksvlakkerij. Mm -hmm. Iedere dag, zegt hij zelf... geven wij 150 miljoen meer uit dan we in, inbrengen. Mm -hmm. En dat gaat al 2,5 jaar door. De heer Wiegel ook zo'n overjarige bal, die zei ooit eens tegen meneer Den Uyl... waar die dus niet bij de schaduw kon staan... Daar zit Sinterklaas. Sinterklaas. Ja. Ik zou zeggen, meneer Rutte, Sinterklaas bestaat. Maar u bent het niet. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Ralf, maar, want ik, moet, ik ben net klaar met lachen. Maar ja, vlak de hoed van meneer Plas ik niet uit. Hij zou zo bij een of andere motorbende kunnen aansluiten. Maar goed, dat is ook om te lachen misschien. Ja. Ik ben het niet uh, eens met deze laatste spreker. Ik, uh, ik vind dat het uh, min of meer verkiezingsbelofte zijn. Dat mag. Rutte mag dat doen. Hij weet misschien zelfs dat het wat lastig wordt om dat uit te voeren. Want hij krijgt straks te maken met partijen. Misschien als de Partij van de Arbeid. En dan weet je bij voorkeur dat dit niet doorgaat. Ah. Dus, dit is gewoon verkiezingsbelofte. Die worden zelden waargemaakt. En dat, en dat geldt voor alle partijen, zegt u eigenlijk? Ja, maar ik, waar, waar ik me wel een beetje zorgen om maak... ik ben gepensioneerd en dan, ik zit al vier jaar op de neurlijn... mogen wij ook eens een klein beetje met, via belastingmaatregelen... mogen we er wat bij gaan krijgen. Dat, dat ABP is destijds onder onder het kabinet uh, Lubbers geplunderd... En dat, dat, is, dat wordt ook als het we maar nee. weggemoffeld. Als dat geld nou eens een keer terugkwam, dan zouden wij wat minder hoeven in te leveren, denk ik. Ja, daar wordt nooit over gesproken, maar ik ben dat nog niet vergeten. Nee, nee dat hoor ik. Uh, dank, ja. u wel, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag met Rodehoop. Ja, ik hoor uh, net aan... Ik wacht dat... even, wacht even. Ho, ho, ho, ho. Praat even duidelijk in de telefoon, want het is zo bijna niet te verstaan. Oh, Oké, okay. hoort u mij nu duidelijk. Dit is beter, ja. Ja, ik, uh, ik, ik heb dit wel vaker gehoord. Ik geloof, na het uh, zuur zou het zoet komen. Ondertussen hebben we allemaal in Nederland de zure bek aan overgehouden. Uh, Nederland, uh, VVD, is zeker bezig met het volk te bedriegen. Want vorige verkiezingen zouden ze 40.000 banen uh, uh, creëren... Nou, er is, we zijn over de half miljoen werklozen uh, nu momenteel. Mm. Dus kortom, uh, ze beloven iets. En uh, als, als hij belooft wat hij nu belooft... dat betekent dat uh, Rutte dan waarschijnlijk de crisis in Nederland... en de crisis in Europa heeft opgelost. Want hij zegt dat in 2014 zou die duizend euro gaan uitkeren. Nou, ik, ik, ik, kan mij, ik zet allemaal spaarcentjes erop... In 2014 oh. is het nog steeds crisis, en dan gaat hij zeggen: Ja, het is nog crisis, dus ja. het gaat weer ja. niet door. Oké, okay, dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gesprek met de heer Maumann. Hallo. Dag. Goedendag. Uh, ja, ik ben zelf een econoom en ik heb ook diverse malen mailcontact gehad met de heer Plasterk. Dus uh, misschien dat u me nog kent. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Ik denk juist dat de lastenverlaging voor de meeste mensen wel realiseerbaar is. Maar waar, waar Al, het moet het van betaald dan... worden? Dat is de vraag. Nou, dat ga ik uitleggen. Um, Eén voorbeeld wat je zou kunnen doen, bijvoorbeeld de zorgkosten. Je zou bijvoorbeeld alle verzekeraars eruit kunnen halen en dat via de belasting kunnen doen. En dan progressief belasten. Kijk, op dit moment zijn er mensen die duizend euro per maand verdienen en dan 250 euro per maand aan zorgkosten betalen. Dat is 25% van hun inkomen. En er zijn mensen die verdienen 1 miljoen euro per maand en ook 250 euro betalen. En die betalen dus 0,01% aan zorgkosten. Als je nou iedereen gewoon 4% aan zorgkosten laat betalen en dat via de belastingdienst laat innen. Dus niet via de maar via de belastingdienst innen. Dan zal dat miljarden schelen. Uh, daarnaast, multinationals in Nederland, die, dat is een belastingparadijs hier in Nederland, die betalen maar ongerekend net op 5% op belasting. Nou, gaat die dan uh, 25% belasting uh, berekenen. Ja, ik, heb partijen vast... gezien, ik heb partijen gezien die dat in ieder geval van u hebben overgenomen. Nou, dat laatste. Dat doen ze het goed. Ja. <laughs> dat doen ze dat goed. Als we het met de zorgkosten ook zouden doen. En daarnaast zou je naast het inkomen van de artsen moeten maximaliseren naar het balken en de norm. Waar moet een arts 800.000, 900.000 euro verdienen? Ja, okay. uh, en 180.000 euro is meer dan genoeg. Ja. En de medicijnindustrie ook. Hè. Maar, maar u zegt, uh, die, die, die, die lastenverlichting dat is wel een goede zaak om de economie weer aan te zwengelen. We gaan naar de laatste. Dat bent u, Stam.nl. Ja. Goedemiddag. Dag meneer Van den Berg. Uh, nou, u moet vooral op gaan passen als Rutte gaat roepen dat hij dadelijk 200 miljoen extra naar de. Uh, uh, ...nationale uh, publieke omroep uh, gaat uh, uh, overmaken. Maar uh, um, kijk, het hele idee is wat, wat echt schandalig is... ...dat die denkt, of dat politici denken... ...ook, ook die, uh, die heet trouwens Heermaat Buma... ...maar hij laat zich tegenwoordig uh, uit campagneoverwegingen Buma noemen... ...maar uh, dat ze denken dat wij in die flauwekul trappen, dat die ze verkondigen. Dat, dat is eigenlijk het, het, nog het schandaligste. Dus ze beledigen eigenlijk onze intelligentie door dat soort dingen te roepen. Ja. Goed, u zegt dat de trappen niet in. Dank u wel voor het bellen in ieder geval. We gaan snel terug naar Ronald Plasterk. Die heeft meegeluisterd in, in Den Haag. Um, ja, meneer Plasterk, nog even dat, dat puntje. Dat is dat was wel een Overigens, uh, We hebben het in de inleiding wel steeds gezegd, maar u hebt vergeten even te zeggen dat het om de werkenden alleen maar ging. Ja, ik dacht dat dat wel, wel, wel duidelijk was uh, Maar kijk, het gaat uiteindelijk om de daden. En dit kabinet heeft onlangs een forense tax ingevoerd. Die geldt eigenlijk alleen maar voor werkenden. Of die geldt alleen maar voor werkenden. Waarbij dus gewoon gezinnen uh, zo'n 130 euro per maand kwijt kunnen raken. Omdat ze meer belasting moeten betalen. Of ze dan met de auto of met de trein of zelfs met de fiets uh, naar hun werk gaan. Mm -hmm. En dat is wat er uiteindelijk gebeurt. En iedereen heeft dat nog heel helder voor ogen. En dan, dan kan je wel weer zeggen, ja we gaan het allemaal weer anders doen. En we gaan het weer omgooien. Maar, maar toen hij aan de knoppen zat. Als minister-president heeft hij dat soort dingen gedaan. En daarom maar, is zo'n belofte ongeloofwaardig. Maar u hoort ook van mensen die zeggen van ja, het wordt nu allemaal wel heel erg op de werkenden afgewimpeld en uh, kunnen we daar niet wat aan doen? Uh, door, door het aantrekkelijk te maken dat mensen dus inderdaad weer allemaal aan het werk gaan. Oh, ik ben het er mee eens. Daar hebben wij in ons verkiezingsprogramma ook rekening mee gehouden. Dat je altijd moet zorgen dat het verschil tussen wel werken en niet werken groot genoeg is. Dat, dat het voor mensen interessant blijft om te gaan werken. Maar dat is iets anders dan nu opeens iedereen die werkt duizend uh, euro uh, in het handje te beloven. Omdat je dat niet waar maakt. Nee. Nog even naar die econoom. Die heeft u blijkbaar ook gemaild. Ik weet niet of u hem herkende, maar uh, die had nog een paar... Uh... Ik krijg, een, ik krijg honderden mailtjes per dag. Ik, ik <laughs> probeer alles te beantwoorden wat ik kan, dus, dus dat kan heel goed. Dat, ja. Dat, ja. Dat, dat plan voor die zorgkosten, is dat reëel wat hij voorstelt? Nou ja, Ik vind dat het betalen voor de zorg op een inkomensafhankelijke manier zou moeten gebeuren. En dat zult u ook in ons programma zien, dat we dus de premie voor de zorgkosten inkomensafhankelijk maken. Dus dat komt in de buurt van, van, van wat uh, door de meneer werd voorgesteld. Hmm. En niet om het dan via de belasting te doen, maar, maar in ieder geval wel op diezelfde manier ook inkomensafhankelijk te maken. Ja. Verkiezingen zijn we wel echt begonnen hè, nu. De nou ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar, maar laten we hem dan ook echt laten beginnen. Dus laten we dan vanaf nu alle excuses om, om, om in boten te zitten of, of ijs te scheppen of andere dingen te doen en niet bij debat aanwezig te zijn. Laten we dat nu laten varen. Laat mensen dan gewoon open en eerlijk over hun plannen komen praten. elkaar daar pittig op doorvragen. Um, en, en je eigen plannen presenteren. En dan zijn er mensen in Nederland, en wat die laatste meneer geloof ik ook zei, die zei van hier prikken we allemaal doorheen. Dat mm. denk ik ook. En dan zijn de mensen in Nederland prima in staat om een eigen keuze te maken. Dank dat u meedeed aan deze .nl. Ronald Plasterk van de PvdA. Kijk nog even naar onze site. Het is ongeloofwaardig om nu lastenverlichting aan te kondigen. Uh, 1220 mensen gestemd. 82% eens, 18% oneens. Margje is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, vandaag ziet ze Fritsma. Die heeft natuurlijk een plan gelanceerd over asielzoekers... die maar in Roemenië geparkeerd moeten worden. Daar gaat hij over debatteren met Sharon Gesthuizen van SP... Uh, we hebben een coach die helpt faillite uh, ondernemers met een doorstart. Best handig in deze tijd. En uh, protestzanger Garib, die heeft een hit in Syrië. Ja, dat, gaat, dat soort dingen gaan ook door daar. En hij komt daarover vertellen bij ons. Gaat hij niet ook zingen? Of? Hij gaat ook zingen. Oh, okay. Natuurlijk gaat oh, hij zingen. Ja, ja. Een vrolijke uitzending dus zometeen. Na uh, tweeën, dan is er Dit is de Dag met Margie Fix en met Jeroen Snel. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag.